9 uur, Renate Evers met het NOS Journaal. In Suriname zijn de decembermoorden herdacht. Die was voor het eerst op de plaats van de executie in Fort Zeelandia. 30 jaar geleden werden 15 vooraanstaande Surinamers uit hun huis gehaald en in Fort Zeelandia geëxecuteerd. Het waren alle tegenstanders van het militaire regime van legerleider Bouterse. In Suriname loopt sinds 2007 een strafproces... tegen de verdachten van de terechtstelling. De Rooms-Katholieke Pater Groeni zei tijdens de herdenking... dat bestraffing van de moorden niet meer de hoogste prioriteit heeft. Volgens hem is berechting wel nodig... onder meer om de beschadigde rechtsorde in Suriname te herstellen. Noord-Korea stelt mogelijk de lancering uit van een lange afstandsraket. Die lancering stond voor maandag gepland. Dat meldde staatsmedia in het land... Waarom de lancering wordt uitgesteld is niet duidelijk. Er kunnen technische problemen zijn, maar het besluit kan ook zijn genomen na diplomatieke druk. De internationale gemeenschap heeft zijn zorgen uitgesproken over het plan om de raket af te vuren. Een lancering wordt beschouwd als een overtreding van de VN-regels... die gelden voor de Noord-Koreaanse nucleaire activiteiten. Noord-Korea heeft aan de afgelopen jaren meerdere lange afstandsraketten gemaakt... en twee keer een atoombom getest.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 Het land met de groenste polders, de mooiste molens... en de meest indrukwekkende populatie ganzen van Europa. Zo, dat moest er even uit. Maar Nederland is ook, hou je vast, het slechtste jongetje van de klas... als het gaat om klimaatbeleid. In Europa eindigen we helemaal onderaan. En wereldwijd doen we het zelfs slechter dan Algerije, India en Wit-Rusland... De CO2-uitstoot per inwoner is hier enorm hoog... en van alle prachtige klimaatplannen van de afgelopen kabinetten... komt bar weinig terecht. Geen boter bij de vis, zeg maar. Deze uitkomsten staan in schril contrast... met hoe onze staatssecretaris van Milieu Wilma Mansveld in Doha... de klimaattop toesprak... Donderdag vertelde ze vol vuur dat de wereldgemeenschap meer moet doen om klimaatverandering tegen te gaan. Harder moet werken, ambitieuzer moet zijn. En ze zei dat Nederland voorop wil lopen en een voorbeeld wil zijn als het gaat om klimaatbeleid. Want zo doen we dat in Nederland. Nou, en als blijk van goede wil en om te tonen dat kabinet Rutte Asscher het echt beter gaat doen dan voorgaande kabinetten... stort Mansveld 200 miljoen in de internationale pot bedoeld om de gevolgen van klimaatverandering in arme landen tegen te gaan. Toch? En een beetje boter bij de vis dus Renald Ruiter, onze muzieksamensteller, is uh, vandaag geïnspireerd... of was deze week geïnspireerd door uh, Dave Brubeck, die deze week overleed. Dave Brubeck, van het wereldberoemde Dave Brubeck-kwartet. En u hoorde nu A Little Slow Fox with Mary... op muziek van de Hongaarse componist Emmerich Kalman... uitgevoerd door de pianisten Frank Brailey en Alexandre Taro. <tied> Welkom in tuinreservaten.nl Zo, ik hoest even lekker door de tune heen. U heeft, ja, In mijn tekst staat u heeft het vast wel eens meegemaakt, maar ik heb het gelukkig nog nooit meegemaakt. Een plotselinge harde bons tegen het raam en buiten ligt het slachtoffer op de grond. Fotograaf André van Soest uit Hilversum heeft er zijn specialisatie van gemaakt. Het fotograferen van vogels die zich te pletter hebben gevlogen tegen ramen. Vanwege de spiegeling denken ze vaak dat ze dwars door het huis kunnen vliegen. In de loop van de tijd heeft Van Soest zoveel foto's gemaakt van raamslachtoffers... dat er een kleine expositie aan gewijd wordt. Dick Jonkers is ecoloog en heeft onderzoek gedaan naar raamongelukken... en hoe ze te voorkomen zijn. Verslaggever Henny Radstaak is met hem in de tuin van André Van Soest. Die laat zien waar hij ooit zijn eerste raamslachtoffer heeft gevonden. Hier is het begonnen. Hier uh, vloog uh, in 2009 mijn eerste vogel tegen het raam, tegen de keukenraam hier aan... En was op slagdood. Het was een zwartkop, een vrouwtje. En toen ik hem in mijn handen had, toen dacht ik, ja, wat moet ik hier nou mee? Ik kan hem in de vernisbak doen, maar ik kan hem ook begraven. Maar omdat ik aan het fotograferen was, dacht ik, daar maak ik nou eens een foto van. En dat is eigenlijk de eerste geweest die ik fotografeerde. Wat is daar de lol van? om dode vogels te fotograferen? Nou, ik wilde eigenlijk veel meer laten zien hoe mooi zo'n vogel is. En als je hem in de hand hebt, dan kun je eigenlijk zien hoe mooi zo'n vogel is. En uh, dan kun je hem nou keurig bekijken. bij een vogel kom je niet? Absoluut niet, nee. Ik vind dat ja, er zoveel vogels sneuvelen... Dat we daar best de aandacht aan mogen besteden. om te laten zien hoe mooi zo'n zo vogel is. en hoe jammer het is dat zo'n beestje tegen een raam vliegt. wat wij dus eigenlijk veroorzaken. Dick Jonkers, jij hebt onderzoek gedaan naar raamslachtoffers. Is dat echt een uh, probleem? Nou, het is inderdaad wel een uh, probleem. Er is een rapport van dierenbescherming en daarin wordt aangegeven... maar het is natuurlijk een schatting, dat er 100.000 tot een miljoen... dat is natuurlijk een factor 10, maar slachtoffers vallen. Nou, al nemen we dan maar 100.000, dan is het toch behoorlijk wat? Per? Per jaar. Per jaar? Ja. Zoveel? Zoveel, ja. Dan krijg je natuurlijk het punt van... Uh, is het echt een probleem voor, uh, ja, voor de volgende natuurlijk sowieso. Voor het individu? Uh, voor het individu, maar is het ook een probleem voor de populatie? En? Tot nu toe is dat nog niet aangetoond. Maar er zijn natuurlijk wel soorten waarbij bijzonder veel slachtoffers vallen... die echt vooraan op de lijst staan. En dat is bijvoorbeeld de spermen die dan tegen een ruit aanknalt. Of houtsnippen die tijdens hun trek in tuinen belanden en opgeschrikt worden. En dan zie je bijvoorbeeld midden in bussen dat gebeurt. Dan knalt er een houtsnip tegen die raam en die is dood. En dan hebben ze allemaal niet een gebroken nek, zoals je zou denken, maar een hersenbloeding. Hoe kan dat? Nou, kennelijk scheurt dan die schedel... Als ze tegen dat raam aan knallen. En, uh, dat is het eerste. Dat scheeltje is natuurlijk bij heel dunne. En de snelheid kan heel hoog zijn, met name bij sperren waar als dit achtervolgen is, dan heeft hij hoge snelheid. Je kent natuurlijk wel die, die, die kantoorgebouwen die uh, in de grote steden staan, die echt ja, bijna nou, helemaal volledig uit glas lijken te bestaan. Ja. Daar knalt nog alles het een en ander tegenaan. Waarbij dus bovendien ook nog kan meespelen dat er verlichting is en ze de s'avonds tegenaan vliegen. Je hebt bijvoorbeeld ook langs de Rijkswegen dat er ook langs die de schermen het een en ander is gebeurd. Maar Rijkswaterstaat heeft zelf al richtlijnen uitgevaardigd om dat te voorkomen. En hoe dan? Nou, bijvoorbeeld door schermen uh, te beplakken met uh, stickers. Dan heb je in ieder geval een deel van het probleem opgelost. Nou, heeft u een hele collectie inmiddels aangelegd van raamslagtofferfoto's. Zullen we eens even, even gaan kijken? Ja. Dan gaan we even naar binnen. Door de... Deur. Het van, het, het, het, dit raam was het. Dit raam, waar het ja. eerste tegenaan vloog. Ja. Links is dan de zwartkop. Je ziet een, het, het, het pootje ligt een beetje in een rare hoek. En het is overigens een volledig witte achtergrond. Waarom doet u dat? Ik heb dat altijd zo gedaan. Omdat ik eigenlijk die vogel als centraal wil stellen. En daar geen andere dingen bij wil doen. De volgende is een kerkuil zoals je ziet. In een vreemde pozen neergelegd, zo werd hij ook gevonden. Het lijkt wel een vlinder. Precies, het lijkt net een vlinder. Ja. Het is ook dramatisch als je dat zo ziet liggen. Van, ja, dat hebben wij toch met z'n allen als maatschappij veroorzaakt. En moeten we proberen om er ook wat aan te doen. Dan gaan we naar boven naar de fotostudio. Het zit in het zakje. Ja, appelvink. Ik, ik had ook niet gedacht dat die tegen het raam vliegen, maar... Het ziet er nog wel mooi uit, hè? Het is niet heel erg beschadigd. Nou, ik leg hem dan hier neer. Vaak moet ik hem wat soigneren, zoals je ziet. Een beetje de, de veren rechtstrijken. Hij heeft een, uh, ja, een mooie witte buik. Een beetje geel onder zijn snavel, uh, Dick. Ja, en uh, nog streepjes op zijn borst, uh, waarin je ook kunt zien dat hij uh, nog jong is. Je ziet echt elk veertje haarscherp in beeld. Hij ligt op zijn ruggetje. Een van de bekendste voorbeelden, die is ook wel. Het landelijk heeft hij het nieuws gehaald. Dat is de trauma meeuw. De trauma meeuw is een heel apart uh, verhaal. Dat heb ik eigenlijk een beetje te danken aan Pieter Schut, de journalist. Hij had gehoord dat er een traumahelikopter. een noodlanding had moeten maken. En dat was eigenlijk vlak achter mijn huis, ongeveer 200 meter van mijn huis af. Die trauma-helikopter had een noodlanding moeten maken... omdat te hij tegen een meeuw was gevlogen. De meeuw had een groot gat in de canopy, in, de, in het de raam zeg maar, van de helikopter geslagen... en de piloot moest dus een noodlanding maken. De meeuw heeft hij uit het gat getrokken zeg maar, en, en op de grond gegooid in de wei. Pieter en ik zijn de dag daarop de meeuw gaan zoeken en hebben hem gevonden, de, precies zoals hij daar lag. Heb ik hem gefotografeerd, ik heb hem meegenomen... ik heb hem hier in mijn studiootje gefotografeerd... en vervolgens hebben we Kees Moeilijker gebeld. Van het natuurhistorisch in Rotterdam? Precies, omdat hij eigenlijk hetzelfde had meegemaakt... Uh, met zijn eend, hè, zijn necro-eend. En hij heeft natuurlijk een collectie van dode dieren met een verhaal. En daar paste deze meeuw, kokmeeuw naadloos in. En ligt nu opgebaard mooi in de vitrine in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. En ik heb er een foto van. En die is te zien op uw expositie. En die is te zien op mijn expositie. Want raamslachtoffers, dik, dat zijn natuurlijk niet alleen de vogels die tegen onze woning aanvliegen. maar ook auto's en in dit geval een helikopter zelfs. Ja, inderdaad, dat, dat kan gebeuren. En niet te vergeten, bushokjes natuurlijk ook. Ook van glas, ja. Ook van glas. Alles wat transparant is, daar lopen vogels dus gevaar. Stickers plakken. Stikkers plakken, ja. Ze zijn ja, verkrijgbaar bij tuincentra, Voor Bij tuincentra en bij Vogelbeschermen natuurlijk ook. Die hebben ze ook in de verkoop zitten. Het, is, het is een, hangen een paar van uw foto's. Hè? Het, is een, het is een trieste aanblik, maar het, is ook, het heeft ook wel wat moois, die dood. Het blijft een beetje drama. En dat wilde ik ook eigenlijk in de foto's brengen. Zodat het ook... Ja, je gaat afvragen waarom en hoe is zo'n beetje... Dood gegaan. Hoe heeft hij het leven gelaten? Wat, wat is er gebeurd? Hier ligt er een rood bosje, prachtig, met dat het, het oranje bosje, een kleine snaveltje. En echt op zijn rug met zijn pootjes omhoog. Ja, het gekke was, dat ik, ik had het zelfs niet eens verwacht, maar erg veel mensen vinden het heel mooi en indrukwekkend wat ze zien. En dat verraste mezelf ook. Dus daarom vind ik het wel leuk om dit verder te laten zien. De expositie Raamslachtoffers van André van Soest is te zien op Stadslandgoed de Kemphaan in Almere elke zaterdag en zondagmiddag tot en met 20 januari en dagelijks tussen kerst en oud en nieuw. En raamstickers met vogelsilhouetten zijn te koop bij sommige tuincentra en in ieder geval bij vogelbescherming. Kijk op vroegevogels.vara.nl voor meer informatie. Tijdens het uh, snelle deel, al leek de al uit de in G. Groot... van de Amerikaanse componist Alexander Reinegel... hadden wij hier topoverleg met uh, Johan van der Gronden en Jan-Jap de Graaf. Um, of het nou De Sinfonia Finlandia Jiveskile was... of De, de, de, de, de Sinfonia, de de de sinfonia de Finlandia Jivoskilo. Jivoskilo. Er is vast iemand thuis die het weet, dus u mag het uh, mailen. Um, of het nou Jiveskila of Jivoskila. Nou, hoe dan ook. We gaan, we gaan naar een botanische tuin. Ja. Uh, want een botanische tuin, botanische tuin kan... Als je tenminste een beetje van planten houdt. Net zo avontuurlijk zijn als bijvoorbeeld een, euh, nou, een dierentuin. Je kunt er door de woestijn wandelen. Of je Indiana Jones wanen in de vochtige warme jungle van de kassen vol exotische planten. Maar die planten zijn natuurlijk allemaal ooit naar Nederland gehaald. En achter elke willekeurige plant zit een heel verhaal. Verslaggever Anne Martens spreekt met Arend Wakker. Hij is plantenkenner en rondleider in de Hortus Botanicus van Amsterdam. Vandaag een verhaal over de eenzaamste plant op aard. Je hoort nu het, het terras van de Orangerie in de Hortus Botanicus van Amsterdam. En ik sta hier met Arend Wakker. Het is hier heel gezellig, maar je hebt ook een hele eenzame, zielige plant, hè? Nou, het is me net wat koningin Willemine zijn. eenzaam, maar niet alleen. Uh, in ieder geval een soort die vrijwel is uitgestorven. En dat is een ziekasboom En daar is nog maar één exemplaar van op de wereld. Een stukje van dat exemplaar hebben wij in onze kast dan. Hier staan we nu in de woestijnkas. Dit is hem? Ja. Het is een uh, plant van ongeveer nou, 70 centimeter hoog. En zijn stam lijkt een beetje op die van, uh, ja, van een ananas, doet het me een beetje aan denken. Ja, een Beetje dezelfde kleur, dezelfde ja. soort structuur van de schubben. Ja. En uit zijn kruin komen groene sprieten met hele stugge, harde bladeren. En er zitten ook op al die blaadjes ook allemaal puntjes. Ja. Dit is de Enzopolortos woody. In 1895 is deze voor het eerst gevonden. In Zuid-Afrika op een berghelling. En toen is hij in de botanische tuin in Zuid-Afrika terechtgekomen. En toen in het begin van de 20e eeuw nog eens een keertje op die plek gezocht werd... toen werden daar geen levende planten meer aangetroffen. Ze zijn toen in de hele omgeving hebben ze de berghellingen helemaal gaan afzoeken... om te kijken of er niet toch nog ergens één verstopt stond. Maar ze hebben ze niet gevonden. En wat er is rest is alleen een exemplaar in een botanische tuin in Zuidelijk afrika het is een mannetje? Ja. Deze planten hebben de eigenaardigheid dat ze tweehuisig zijn. Dat wil zeggen, je hebt mannelijke en vrouwelijke exemplaren. En dit exemplaar is een mannetje die ook mannelijke kegels gaat vormen. Er komt stuifmeel uit. Dat stuifmeel is bedoeld om vrouwelijke kegels te bevruchten. Alleen, er zijn geen vrouwelijke kegels meer op aarde. En hij kan zich dus nooit meer voortplanten. Nou, hebben deze planten de gewoonte... dat er op de stam af en toe een soort spruiten ontstaan... En als die spruiten groot worden, dan kun je ze van de stam afhalen, planten. En dan heb je een, een bijplantje van de grote plant en die gaat weer zelfstandig verder. Alleen het is natuurlijk toch eigenlijk een zijtakje van de oorspronkelijke plant. Met dezelfde genen. De, hij is genetisch identiek. Ja. En dit is er eentje van. Het is echt het meest zielige plant. Aarde. Ja, het drama wat wij erin zien als langslopende mensen is natuurlijk enorm. Uh, het is zoiets als dat wij als laatste overlevende van de mensheid... ergens op de maan of op Mars rondlopen. En we weten dat de hele mensheid is uitgestorven. En alleen ik ben nog over. Jij en je klonen. Ik en mijn klonen voelen zich dus vreselijk alleen. Wordt er nog veel onderzoek gedaan naar deze plant? Wat wij weten van deze soorten is dat het geslacht wel eens kan veranderen. Dus geslachtsverandering is mogelijk bij de ziekenhaspalmen. Oh ja? Bij planten is dat een kwestie van plantenhormonen. En dan is het een evenwicht in het plantenorganisme. En dat evenwicht dat kan wel eens verschuiven van mannelijk naar vrouwelijk. Dus het is niet onmogelijk dat op één van die exemplaren van deze woedi... wel eens een keertje een vrouwelijke kegel zou verschijnen. En van sommige van deze woedi-offshoots... Uh, is geprobeerd door ze onder stress te zetten, onder droogte... of onder hitte, of onder brand, of onder rook... om ze te prikkelen en dan eens te kijken of ze misschien van geslacht gaan veranderen. Oh ja? Maar dat is niet gebeurd. Het is overigens ook nog de vraag of het überhaupt wel een soort was. Misschien wel omdat het een kruising was die in de natuur heeft plaatsgevonden. Dus dat er helemaal geen grote populatie geweest is van deze planten dat het gewoon een mutant is. Dat het eigenlijk een natuurlijke mutant was. En dus dan zoeken we eigenlijk naar iets wat er nooit geweest is. Zijn jullie Nederland? Uh, no. <laughs> Do you know the story behind this plant? Yeah, there's just one left. Really? So when that goes, that's the end of it? Yep. That's a bit frightening, isn't it? Yeah. That you're losing everything. I think yeah. that's really scary. Because when that's gone, it's gone. And what about genetic manipulation? Is that possible? Perhaps. Ja, dat is een goede vraag, genetische manipulatie. Ja. Dat is misschien mogelijk, maar het is maar één exemplaar. En dat is natuurlijk de kleinst mogelijke genenverzameling die je hebt. Dus in feitelijk is hij als soort is hij uitgestorven. Zo klinkt de laatste woedie. Zorro Cabo, van de Frans componist. En een van de leraren van Dave Brubeck, Darius Milo. Dit is het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. Het uh, megalomane plan van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede... om van de voormalige luchtmachtbasis Twente een burgerluchthaven te maken, is mislukt. Deze week is gebleken dat er geen enkele investeerder te vinden is... die de luchtfietserij van de bestuurders, uh, van de bestuurders wil realiseren. 86 miljoen euro heeft het plan inmiddels gekost. Verspeeld geld dus. Cabaretier Herman Vinkers is van de stichting Alternatieve Vliegveld Twente... Betekent het nou dat er definitief nooit meer zal worden gevlogen op de voormalige vliegbasis? Ja, en eigenlijk was ook wel langer bekend dat er niet gevlogen zou worden. Alleen de kans zou bestaan dat er wel een vliegveld gebouwd zou worden. Want in tegenstelling, wat beweert, is er geen vliegveld. Er moet een verkeerstoren worden gebouwd, er moet een terminal worden gebouwd... er moet een parkeerplaats worden gebouwd, er moet een luchthavengebonden bedrijventerrein worden gebouwd... er moet aanvoerwegen worden aangelegd en dat zou ook allemaal van gemeenschapsgeld worden betaald. En een gevaar zou bestaan als er vliegveld er is... Dat er wel een expert kwam, want hij zei van ja, dat hij eigenlijk niet geïnteresseerd is in vliegen. Hij zegt dat wel, maar dat hij dan eigenlijk geïnteresseerd is in die bouwconcessies. En als je de bouwconcessie binnen heeft, dat hij dan de vliegtak failliet laat gaan. Dus dan kreeg je een gigantisch gigantische vliegveld waar voortdurend geld in moet... en waar af en toe een keer bewijs van hobby gevlogen wordt... En dan midden in zo'n gebied van 500 hectare. Dat, uh, want dat is wel het unieke. Ik bedoel, dit is toch vroege vogels. Het, het unieke is, het is een verschrikkelijk mooi ongerept gebied. Dat ligt tussen drie grote steden. Het ligt tussen Hengelo, Enschede en Oldenzaal. En daartussenin had je een gebied waar je niet in konden dat de hekken omheen stonden. Ja, zet dat mooi open. Zit dat mooi open. Bij ons Jan Jaap de Graaf, voor een gesprek straks, maar heel kort, natuurmonument. Zitten u te aas op dat gebied of hebben u er al. We hebben er al terreinen. Terreinen ja. Dus we zijn wel heel erg bij dat dit feest allemaal niet doorgaat. We hebben ons daar enorm voor ingespannen. Ook. En dit is het onvermijdelijke einde van een slecht plan. Ja. Goed bericht. Goed bericht, slecht plan. Hekken open, zei Herman Finkers. Dat is onderdeel van het alternatieve plan van de stichting van Herman Finkers. Die wil uh, een zorg- en recreatiestrentum op het terrein... met behoud van groen en rust. En binnenkort gaat de stichting bekijken... of dat plan alsnog uitgevoerd kan gaan Goed nieuws. Ja, daar komt hij. Ja, naar een aantal... Rampzalige jaren gaat het eindelijk wat beter met de grutto. Dit jaar vlogen meer dan 10.000 jongen uit. En dat zijn er 60% meer dan in 2011. Volgens Vogelbescherming is dit vooral te danken aan het koude en natte voorjaarsweer. Hierdoor werd het gras een aantal weken later gemaaid dan normaal wat weer extra overlevingskansen bood aan de grutto-kuikens. Ach, wat een heerlijk geluid. Zat, hè? Toch, hè? Ja, nou Goed bericht, want al jaren gaat het bergafwaarts met de grutto in Nederland... gemiddeld met 6 procent per jaar. Vogelbescherming wijdt deze teruggang met name aan het steeds intensievere graslandbeheer. Zo krijgen de weidevogels in grote delen van het boerenland... geen tijd meer om rustig te kunnen broeden. Een onderzoek. Spijkerbroekenmerk Levi's is betrokken bij lozingen van gifstoffen in Mexico. Dat blijkt uit een nieuw rapport van Greenpeace. De milieuorganisatie onderzocht het afvalwater van twee grote textielfabrieken die voor Levi's produceren. Het gif dat werd aangetroffen werd onder andere gebruikt om de verf op de spijkerbroeken te fixeren. Campagneleider Ilse Smit van Greenpeace. Het is een cocktail van gifstoffen geweest, die uh, zijn geloosd in Mexico. Dan kan je bijvoorbeeld denken aan het hormoonverstorende non-infenol... Uh, waarvan we weten dat het ophoopt in het weefsel van vis en andere organismen. En uh, het is zelfs al aangetroffen in menselijk weefsel... maar ook weekmakers uh, en allerlei andere gifstoffen. Er zijn meerdere slechte merken, maar uit dit rapport blijkt wel duidelijk... dat zij een directe link hebben met uh, watervervuiling in Mexico... Je zou misschien Mexico niet als eerste land verwachten waar veel kleding wordt gemaakt. Maar het is een van de grootste fabrikanten van ons spijkergoed. En ook Levi's neemt dat dus af. En wij willen dat Levi's verantwoordelijkheid neemt voor het vervuilen van het water daar. En ervoor zorgt dat dat niet meer gebeurt. Maar Levi's ervan langskrijgt van Greenpeace gooien kledingbedrijven Zara, Mango en Esprit het over een andere boeg. Zij beloofden onlangs om in 2020 volledig gifvrij te zijn. De motorzaak. De grootste en oudste bomen ter wereld leggen steeds vaker het loodje. Dat schrijven ecologen in het tijdschrift Science. Volgens de onderzoekers is het verdwijnen van de eeuwenoude bomen dramatisch. Want hierdoor neemt de biodiversiteit af, terwijl de klimaatverandering wordt versterkt. In de internationale studie worden landbouw, houtkap, de versnippering van het regenwoud... en exotische indringers genoemd als belangrijkste oorzaken van het verdwijnen van de woudreuzen. Um, bomen met een leeftijd van meer dan 100 jaar oud... zijn volgens de onderzoekers erg belangrijk voor de natuur. Ze bieden bescherming en voedsel aan dieren... en ze nemen een aanzienlijke hoeveelheid CO2 op. Een onderzoek. Op straat weggegooide sigarettenpeuken blijken toch ergens goed voor te zijn. Veel stadsvogels gebruiken peuken als bouwmateriaal voor hun nest... Mexicaanse wetenschappers hebben ontdekt dat die peuken goed werken tegen parasieten. Ze hebben onderzoek gedaan met nesten van vinken en huismussen. Hoe meer peuken een nest bevatten, des te minder parasieten erin bleken te zitten. Nicotine en andere stoffen in sigaretten zouden mij te verdrijven. Een soort, soort rook-in-bed-promotie is dit. Maar, zo zeggen de wetenschappers, het is onduidelijk... of de vogels werkelijk met dit doel de peuken van straat oppikken. Het is ook goed mogelijk dat ze de sigarettenpeuken... als isolatiemateriaal gebruiken, uit gebrek aan veren <coughs> of dons. <coughs> <coughs> Klein grut. De Amerikaanse eik is nooit populair geweest bij insecten. Maar nu blijkt de boom toch een vent te hebben. De Amerikaanse ooglapmot. Deze ontdekking werd gedaan in Gelderland. Maar het vlindertje blijkt na enig speurwerk al langer in West-Europa aanwezig te zijn. Namelijk een jaar of zes. Misschien is de vlinder niet opgemerkt omdat hij zo klein is. Want de spanwijte is minder dan 1 centimeter. Het beestje heeft een tweekeurig kleurig kuifje en een bonte voorvleugeltekening. En voor wie dit nog niet genoeg is, alles over de Amerikaanse ooglapmot staat te lezen in het bekende wetenschappelijke tijdstift... Nota Lepidopterologica. Einde van het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. Kijk naar buiten en u begrijpt waarom we in de serie Nederlandstalige liedjes... vandaag kiezen voor deze zuiverbuur. Hij woont in de Oost-Vlaamse plaats met de mooie naam Arjem... En we zijn benieuwd of daar nu ook sneeuw ligt. Jan de Wilde, want dat is de zanger, zong al in 1990 een lied van Lieve Tavernier. En dat heet Eerste Sneeuw. Ik werd heel langzaam wakker. Ik wreef mijn ogen uit. Ik werd heel langzaam wakker. Ik wreef mijn ogen uit. Ik kon het niet geloven.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 Parade vogelsparade van 2012. Wat was dat nou voor vogeltje er nog voor aan? Het verkeerd schuifje van technieke schrift. Goed, ja, voor de twaalfde keer in de geschiedenis, hè? vroege vogels. We hebben onderzocht hoe het staat met de aanhang van natuur-, milieu- en dierenbeschermingsorganisaties. Bij de eerste keer in 1991 bleef de teller steken op 2,3 miljoen. En daarna, in de jaren daarna, werd groen steeds populairder. Jarenlang konden wij vrolijk melden dat het aantal betalende aanhangers... spectaculair steeg tot maximaal 4,1 miljoen. Maar rond 2003 kwam er een beetje de klat in en gingen de aantallen naar beneden. Er zijn ook organisaties afgevallen, zoals De Wildzoekers en De Kleine Aarde. En dit jaar is Zeekracht als zelfstandige club opgeheven. Alles bij elkaar opgeteld zijn er dit jaar... 65.000 leden en donateurs minder dan een jaar geleden. Nou, tot zover de kommer en kwel, want uh, laten we wel wezen... ook de totaalstand van dit jaar blijft wel heel hoog. De ruim 100 grote en landelijke groene organisaties... hebben dit jaar samen 3.817.711 donateurs en leden. Oh, er is net eentje bijgekomen. En dat is meer dan alle leden van uh, bijvoorbeeld uh, politieke partijen in Nederland. We gaan naar de bovenste regionen. Nummer 10. Milieudefensie met een winst van ruim duizend leden. In totaal 83.528. Nummer 9. Stichting AAP in Almere is relatief een van de grootste groeiers. 4.000 donateurs erbij en de uitstand 132.574. Sinds onze eerste peiling is AAP 65 keer zo groot geworden. Nummer 8. WSPA Nederland, the World Society for the Protection of Animals. Ruim 2.000 donateurs erbij, brengt hen op 135.864. Nummer 7. Vogelbescherming Nederland bewijst dat vogels nog steeds de populairste diergroep van Nederland vormen. Duizend leden erbij brengt ze op 153.665. Nummer 6. International Fund for Animal Welfare staat op 159.829, schrijft u nog mee. Maar ze zijn wel een van de grootste verliezers. Ruim 10.000 donateurs minder dan een jaar geleden. Nummer 5. Op nummer 5, nog een verliezer van 2012, de dierenbescherming. De club raakte meer dan 6000 leden kwijt. Komt uit op 180.318. Nummer 4. De 12 landschappen, ook in jaren dat de totaalstand daalt, groeien de landschappen gestaag. 3000 erbij dit keer. Met als totaal 311.963. Nummer 3. Het brons is ook dit jaar voor Greenpeace. 9.000 donateurs verlieten het schip, maar er blijven gelukkig heel wat over. 466.000. Nummer twee. Ja, dan nu de echt grote jongens. Bij natuurmonumenten gaat straks de vlag uit, denken we. We zien uh, directeur Jan-Jaap de Graaf al uh, glimlachen. Want na zo'n tien jaar verlies zit onze huisbaas van het kapitaal nu weer in de lift. Vier en een half duizend leden zijn erbij. Dat maakt... 732.000. Nummer 1. Ja, en ook de grootste... De, ja, eigenlijk winnaar van vandaag... Uh, zit bij ons hier in het kapitol... Johan van der Gronden van het Wereldnatuurfonds... is natuurlijk wel tevreden dat zo'n organisatie... op de eerste plaats blijft staan. Met kop en schouders de grootste. Maar ja, helemaal gelukkig kan ik toch niet zijn... want met uh, 8, uh, 870... Do, zeg ik nou, 78.000 donateurs, is hij 45.000 aanhangers kwijtgeraakt dit jaar. Allebei heren, welkom. Dankjewel. Dank. U kijkt allebei heel serieus. Zeker, als we bij jullie zijn, kijken we altijd serieus. Dat... Nou, <laughs> je weet nooit wat er kan gebeuren in de natuur uh, zo snel als vroeg. Start helemaal Finkers in, met een mop. <laughs> ja. ja, Vroege vogels. Uh, nou ja, eerst maar even serieus. Jan van der Gronden, uh, ja, 45.000 minder. Ja, dat is jammer. Dat is wel na tien jaar stijging. Ik moet wel zeggen, die 870.000 donateurs... hebben uh, meer bijgedragen aan natuurbescherming... dan de 910.000 vorig jaar. Dus de opbrengst per donateur is gestegen. Dat is goed. Uh, de groei zit hem in het jeugdsegment. Dus net al zijn we weer jonger geworden. We hebben nu 135.000 jeugdigen... Donateurs. Wat doet hij dat toch slim? He, en begint ik, ik, ja, ik, ja, ja, ja, het is ja, toch? in ongelooflijk en, knap. En het laatste, uh, wij zijn ook leidend, en dat meten jullie niet, maar ik suggereer wel dat jullie het gaan meten. Op de sociale media met 200.000 vrienden, followers, ja. twitteraars, noem maar op. En dat is wel de battle waar de volgende Garitas-strijd wordt gestreven. Maar waarom zijn die 45.000 mensen verdwenen? Daar is een hele simpele reden voor, financieel. De financiële afweging stond, want we meten dat natuurlijk heel nauwkeurig... waarom uh, mensen uh, opzeggen. Die stond ergens op nummer vier in de totale afwegingen. En die staat nu op stip nummer één. Het consumentenvertrouwen is historisch laag. Het donateursvertrouwen is historisch denk laag. Ze hebben gewoon geen, niet genoeg geld, denk je? Nou, het is heel simpel of nou de NCV-gids op je mat valt... of de varen gids of het panda magazine ja, Dan denk je toch even na, kan ik het mij nog voorloven? En, uh, we hebben te maken met forse tegenwind. Er is nog een punt. We hebben ook goed gekeken naar de marketingkosten... En je mag 25 cent uitgeven om een euro op te halen in Nederland van het CBF. Ja, en dat hebben we, wij geven zo'n 17, 18 cent uit. We willen dat ook niet laten stijgen. Dan krijg je daar weer kritiek op. Ja. Dus ja, in tijden van forse economische tegenwind... moet je natuurlijk ook heel goed achter die oren krabben... hoeveel inspanning je getroost. Maar, Jan, uh, ja, het, ja, het is hem wel gelukt. Hoe, uh, hoe verhoudt zich dat? Felicitaties. Ja. Ja. Oh ja, wij zijn in eerste plaats natuurlijk gewoon hartstikke blij overigens zijn we niet tien jaar achter elkaar achteruit gegaan. We hebben ook jaren van winst nog gehad, tussendoor zal ik maar zeggen. Natuurmonumenten, ja. Natuurmonumenten, precies. Um, ja, we hebben een aantal dingen gedaan, denk ik, de afgelopen tijd... waar mensen blij van werden. Ik denk aan onze kinderkampagne, oer genaamd. denk bijvoorbeeld aan onze inspanningen voor een natuurgebied... in de buurt van het Markermeer, de Markerwadden. Er zijn veel in de publiciteit geweest. Dus dat heeft bij elkaar geleid tot groei. En Johan had het net over wind en tegenwind... Kijk, van tijd tot tijd waait de wind door de bomen... en in de herfst vallen dan blaadjes af. En soms verrekt dat de ene organisatie en soms de andere. En nu, helaas, was een keer de, aan de beurt bij het Wereld Natuurfonds. Bij ons zijn er een aantal blaadjes afgewaaid en nu groeit het er weer aan. Ja. En ik hoop dat dat bij Johan vond jou ook het geval zal zijn. En is die tegenwind juist ook wel goed geweest voor natuurmonumenten? Want er wordt natuurlijk vaker over gezegd van... nou, een, een, nette, uh, een nette club, vriendelijke natuurvorsers bij elkaar... En dat juist die tegenwind misschien wel door staat ik daar een nou ja, beker, ja, ik, of door bezuinigingen. Ik, ik, ik schaam mezelf ik niet bakken. voor net een vriendelijk op, overigens. Maar ik, een denk, zeker, onzien, Mago, ik, ik ja. denk zeker dat tegenwind ook weer je, je scherpt. Ja. Ik denk dat ook de periode Bleker wel dadelijk heeft gemaakt... dat we er flink tegenaan moesten, dat hebben we ook gedaan. En dat levert dan at the end of the day wat op. Daar ben ik blij mee. Ja. Ja. Ik wil nog heel even, want uh, wat, jij, wat jij zei... dat social media nu zo belangrijk uh, worden... dat het dus eigenlijk blijkbaar meer gaat om hoeveel followers je hebt... en hoeveel likes op Facebook. Is dat zo? Is dat nu waar de strijd gevoerd nou, het wordt? Het gaat niet in de natuurbeschrijving niet alleen om bedragen of een bedrag. Het gaat ook om gedrag. En in toenemende mate zijn we onze campagnes, uh, de activiteit en de betrokkenheid van mensen op de sociale media, vooral jonge mensen, buitengewoon belangrijk. Dat ja, maar, levert de, de, geen maar die betalen cent op. niet, nee. nee. dat is inderdaad wel een dilemma. Daar hebben we het ook bijna dagelijks over, want we hebben er voorzichtig geïnvesteerd. Dat levert dan ook op. Uh, dus daarin zijn we ook leidend. Dus niet alleen het aantal donateurs op afstand nog steeds de grootste, gelukkig, maar ook in de sociale media leidend. Ook de jongste club, zou je kunnen zeggen. Uh, maar dat is wel een dilemma, want sociale media levert je relatief weinig op. Daar zoeken we ook voortdurend naar. Je hebt natuurlijk dat soort concepten als crowdfunding, et cetera. Ja. Maar we hebben daar het wiel nog niet uitgevonden. Uh, en zijn druk bezig met innovatie en in het bedenken van nieuwe ideeën. Het ja. Natuurfonds lag afgelopen tijd, nou ja, eigenlijk afgelopen jaren, ook af en toe wel onder vuur. Uh, als het gaat om samenwerking met marktpartijen. Uh, een paar jaar geleden zat u hier nog uh, omdat Wereld Natuur Vond, werkte langzaam met Essent. Uh, en Essent werd opgekocht door RWE. En die zaten stevig in de kernenergie in de Bruinkol. En toen moesten jullie dat stoppen, die samenwerking. Daar was wat kritiek op. En nu uh, was er natuurlijk een, een uitzending van Zembla kort geleden... waarin uh, de pijlen op jullie gericht werden... omdat jullie te dicht tegen partijen zoals Shell en Monsanto aan zouden kruipen. En waarom toch die samenwerking zo verschrikkelijk... Uh, uh, nou door hun bril uh, klef was. Ja, maar je zegt nu een heleboel dingen. Daar ja. moeten we wel even Ja, ik dacht, ik ga een beetje voor het allemaal op een nou, hoop. Nee, maar even dat laatste dan. Laten ja, we dat maar laatste even. even Essent. We hebben ja. veel uh, positieve commentaar gekregen... juist omdat we criteria stellen aan de samenwerking. En gelet op het feit dat de eigendomsverhoudingen uh, bij Essent wijzigden... Je een andere moedermaatschappij hebt... die ook een hele andere uh, nou ja, bedrijfsstrategie aan de dag legde... Ja. hebben we daar op een nette manier afscheid van gemaakt. Dus het positief genomen. was dat jullie stopten... Ja, het negatieve was dat er een reden was om te stoppen. Ja, maar, maar, maar goed, kijk, nu even naar nu. Ga je op je handen zitten of ga je samenwerken? Is het een beetje het principe van... keep your friends close, but keep your enemies closer, dat idee? Nee, ik zal het iets scherper uitleggen dan dat. Vooraf opmerken dat 4% van onze inkomsten... komt uit de samenwerking met bedrijven. Dat betekent dus dat je daar financieel amper van afhankelijk bent. Dat is heel belangrijk. Dat is Nederland of wereldwijd? Nee, dat, Ik spreek voor Nederland. Ja. Uh, ...waarom zoeken wij de samenwerking met bedrijfsleven? Dat is heel simpel, dat zit al 50 jaar in ons DNA. Om de natuur te kunnen beschermen moet je naar oplossingen zoeken samen met anderen. Met maatschappelijke organisaties, met collega-organisaties, uh, met burgers, overheden en bedrijven. Bedrijven zijn zo belangrijk in deze wereld... ...als je geen afspraken maakt over de verduurzaming van ketens die een grote impact hebben op de natuur... ...dan kun je geen duurzaam resultaat boeken, zo simpel is het. Nou noemde u... Monsanto en Shell. Even voor de goede orde. Het Wereld heeft geen partnerschap met Monsanto of met Shell. zit in het geval van Shell zelfs niet eens aan tafel... behalve dan de normale dialoog die u en ik voeren als kritische burgers. Wij zijn het ten principale oneens met het beleid van Shell... zeker als het gaat om de Noordpool en het Arktisch gebied. Ten aanzien van Monsanto. Monsanto is lid van de ronde tafel voor verantwoord geteelde soja... Soja is een boontje dat exponentieel groeit in deze wereld. Ja. Uh, Nederland is de grootste importeur van soja naar China. En leidt tot geweldig veel natuurverlies, met name in Zuid-Amerika. Er zijn natuurlijk genoeg natuurorganisaties die zeggen: demonstreer voor nee, actie, maar blijf even, daar weg. Want wat doe je nou ja. om dat te verduurzamen? dan kun je met een bordje gaan staan en zeggen: Jij bent niet goed bezig. Of je zegt: Nee, we gaan met de industrie. en er zitten meer dan 100 partijen aan tafel met de industrie een standaard ontwikkelen... zodanig dat je niet langer te maken hebt met natuurverlies... als die teelt voldoet aan die standaard. Ja. Dat hebben we samen gedaan. Die standaard is in 2010 afgesproken, 2011 de eerste verscheping... en de helft van die partij is ingekocht door Nederlandse bedrijven. En samen met de convenant met de overheid, hebben we gezegd... in 2015 wil de Nederlandse industrie, Friesland, Campina, Albert Heijn, Wereld Natuurfonds, noem maar op uitsluitend nog soja importeren die voldoet aan die strenge criteria. Ja. Dat is de winst en het nut van die samenwerking. Dus jullie visie is andere natuurorganisaties die hè, protesteren, demonstreren en doen dat soort dingen... en wij zijn dan meer voor overleg en kijken of je via overleg stappen kunt zetten. Niet alleen overleg, maar harde, door derde, verenvierenbare afspraken maken. Daar staan we uh, vol achter. En het volledige spectrum benutten. Ik vind het dus niet handig als Greenpeace op het Wereld Natuurfonds gaat lijken of vice versa. Laten we dat vooral ja. het hele spectrum benutten... Maar wij zijn inderdaad een partij die de samenwerking zoekt. En uh, ja, daar zijn we trots op. Dat blijft hem. Goed, uh, sluiten wij dit onderdeel af, ook die parade. Uh, en voor alle cijfers uitslagen, ga naar de website vroegevogels.vara.nl Ja, over dat hele spectrum gesproken. De Nederlandse natuurorganisaties moeten flink uh, reorganiseren. Uh, bezuinigen, misschien zelfs uh, samen gaan. Directeur Guido van Woelkom van de ANWB opperde dit voorstel onlangs. Sindsdien moet er een levendig debat over de toekomst van het Nederlands natuurbeheer. Nou, aan tafel nog steeds staat hier in mijn tekst, maar we hebben ze net nog gehoord... de, de twee directeuren van de grootste natuurorganisaties in Nederland. Jan Jaap de Graaf van Natuurmonumenten, directeur Johan van der Gronden van het Wereld Natuurfonds. Uh, ja, uh, is, het, is het gezamenlijke pandje al uh, uitgekozen? Het gezamenlijke pandje is nog niet uitgekozen... En ik vraag me eerlijk gezegd bij al die uh, verhalen over fusies af... welke problemen nou eigenlijk aan het oplossen zijn. Uh, overigens was het de kop van Trouw die over fusies sprak... maar niet de heer van Woerkom, als je er precies naar kijkt. Dus daar heeft de kop er snel ook nog wel wat je uit te leggen. Kijk, ik vind zelf dat we, als we in het land een probleem zien... dan gaan we onmiddellijk praten over fusies. En... Ik vind dat de verkeerde benadering van het vraagstuk. Wat er aan de hand is, is dat we een aantal groene organisaties hebben... die naar elkaar verplicht zijn en vooral ook verplicht zijn aan degenen die ons betalen en ons steunen... om samen zo krachtig mogelijk te zijn. Dus waar wij kunnen samenwerken, meer euro of meer natuur voor de ene euro... waar we sterker geluid kunnen laten horen, dan moeten we dat doen. Het gaat eigenlijk om de natuur waar we het voor doen... En mocht dat ooit een keer leiden tot samengaan van iets of iemand... dan komen we daar wel terecht bij dat punt. Maar we moeten niet omgekeerd beginnen. En al helemaal niet met het voorbeeld van de National Trust... wat onmiddellijk uit de kast wordt gehaald... alsof er in Engeland één grote natuurorganisatie ja. zou zijn. Wat niet het geval is. Dat is hoe natuurmonumenten er tegenaan kijkt. En het Wereld Natuur Vond. Wat vindt u eigenlijk van zo'n plan? Ja, ik zie het iets anders in de discussie. Ik heb daar ook uh, in het verleden, zo'n anderhalf jaar geleden... Uh, mijn steentje in de vijver gegooid. Kunnen Sommige luisteraars zich misschien nog herinneren. Ook de discussie over die National Trust aangezwengeld. Maar waarom? En dat, dat begint eigenlijk bij uh, enerzijds de zelfopvatting van de overheid. Namelijk een terugtredende overheid die zegt... wij voeren geen nationale regie meer. Er is iets heel geks aan de hand. We hebben bijvoorbeeld wel nationale parken. Maar die hebben geen juridisch statuut meer. Dus alles is gedelegeerd naar de provincies. Wij zeggen, ja, dat kan niet. er moet in zo'n klein landje als Nederland... met een, een groot aantal sterk versnippelde natuurgebiedjes... op zijn minst centrale regie zijn om uh, natuurbehoud goed vorm te kunnen geven. Dat is één. En het tweede punt is dat de grootste gebiedsbeheerder van Nederland... met 250.000 hectare uh, staatsbosbeheer... eigenlijk klem zit tussen de wal en het schip... of tussen de overheid en een soort halfwassen uh, zelfstandige toestand... En het Wereld voert al een paar jaar in pleidooi... dat Staatsbosbeheer wordt bevrijd uit die kluisters van de overheid... en zich vermaatschappelijkt. Als een soort van National Trust... dat is niet iets wat je blind moet adopteren uit Engeland... maar kijk eens hoe zij dat doen. Zouden ze dus leden kunnen werven... zouden ze ook op de garitasmarkt geld kunnen mobiliseren... Dat is ons grote voorstel. Plus het feit dat de grote gebiedsbeheerders, denken wij... de landschappen, natuurmonumenten en staatsbosbeheer... nog wel iets te winnen hebben in termen van efficiëntie en mogelijke ja. uitruil. Want even ja. voor, voor het begrip van de luisteraar... Gerde de Workom, directeur van de ANWB, die zei van... ja, waarom hebben we eigenlijk zoveel organisaties uh, in, het, in het spel? Natuurmonumenten, staatsbosbeheer, de twaalf landschappen, et cetera. Die hebben allemaal hun eigen besturen en hun eigen overhead. Hun, waarom hebben we niet één organisatie? Het maakt de wandelaar geen worst uit of er een bordje dat staat... Dit bos is van natuurmonumenten of het wordt beheerd door stadbosbeheer of de landschappen. Uh, dat geldt een heleboel geld en medewerkers. En dat geld kan gestoken worden in onderhoud, beheer, aankoop, dat soort dingen. Um, en nu zegt u, meneer de Graaf, van nou ja, dat, dan benaderen we dat probleem verkeerd. Maar wat is er zo, zo vreemd of zo idioot aan zijn uh, gedachten? Er is niks vreemd aan de dingen die je samen kunt doen... en waarmee je efficiënter en beter kunt opkomen voor de natuur om dat ook te doen. Dat doen we trouwens ook al. Daar moeten we misschien meer aan doen. Daar gaan we ook de komende maanden nog eens goed naar kijken. Wat dan nog beter kan. Maar op voorhand zeggen, het moet gefuseerd worden. Ik herinner mij in andere takken van sport, bijvoorbeeld het onderwijs... waarin men ook dacht dat grote fusies enorme voordelen zouden opleveren. Nou, we kunnen deze dagen in de krant lezen wat daarvan het gevolg is. By the way... Als er in Nederland een National Trust al is, dan zijn wij dat. Ja, wij dat zijn een andere... grote ledenorganisatie uh, dat... met 500 monumenten. Dus uh, als dat uitgebreid en gebundeld kan worden... Nou, dan ben ik, ja. heet ik alle partijen welkom die daar aan kunnen bijdragen. We hebben het nu over de National Trust, maar wat is dat? Kunt u dat in één zin uitleggen? Wat... Dat doen ze in Engeland, hè? De National Trust, wat is dat? De National Trust is, net zoals wij, een grote ledenorganisatie... die en heel veel gebied hebben, terrein hebben, natuurgebieden, maar ook heel veel monumenten... Die hebben eh, naast natuurbehoud ook monumenten, monumenten en monumentenbescherming als een zelfstandige taak. Maar in heel veel opzichten feitelijk vergelijkbaar met natuurmonumenten. Daarom zeg ik ook altijd: de National Trust is hier al. Namelijk natuurmonument. Dat zijn wij, zegt u dan. Dat maar ik u hebben ze daarnaast ook nog de twaalf nee, of meer landschappen en staatsbosbeheer. en staatsbosbeheer. In Engeland heb je daarnaast nog de Royal Society of Birds, de uh, Forestry Commission, dat is hun staatsbosbeheer. Ja. Je hebt lokaal alle mogelijke met de landschappen vergelijkbare organisaties. Dus als je spreekt over lappendeken, wat overigens niet altijd een iets slechts is, is die in Engeland er ook. Er is niet één trus waar alles in zit. Ja. Maar u zegt ja, die samenwerking willen we wel onderzoeken, maar fuseren is dan weer niet. Want daar. daar... Gaat u dat, bijna dat, letterlijk van achterover zitten dat, met uw armen dat, over elkaar? Dat zeg elkaar? ik niet. Ik zeg alleen, laten we nou eens beginnen met de zaak zelf. Wat is goed voor de natuur? Ja. En goed voor de natuur is kijken waar je nogmaals voor die ene euro... meer van elkaar kan krijgen. En goed voor de natuur is samen één stem aan die natuur kunnen geven. Zoals bijvoorbeeld bij vroege vogels en de politiek enzovoorts. Ja. Daartoe moeten wij samenwerken. Komen we op een punt waarop we zeggen dat is eigenlijk heel inefficiënt. Dan moet je misschien krachten gaan bundelen en aan fusies toekomen. Overigens wijs ik er nog op dat de landschappen natuurmonumenten samen... we hebben het net gehoord, een heleboel leden hebben. Steven voor dat je dat op één hoop zou wegen. Ik ben zelf lid van en het natuurmonument en het zuid hollandse landschap. Ik geef hem beide een aantal tintjes per jaar. Als je dat samenvoegt, weet ik niet zeker of ik twee keer zoveel ga geven. Zit hier volgend jaar met een heleboel verliezers. Raak, hier raakt ook ja. een hoop centen kwijt in nou, dat proces. Nou, he, meneer Van der Gronden, de Wereld Natuurfonds, ooit, he, daar hadden we het net over gezegd. Nou, we hebben eigenlijk in, in Nederland drie soorten landschappen. Bos, duin en water. Ik kijk even aan, was het nou de natte, de natte boel? Uh, op die manier zouden we het kunnen organiseren. Dus niet via die organisatie, maar we kijken naar drie soorten ja. landschappen. En dat moeten de Misschien mag ik er iets over zeggen, want dat nu, nu wordt hij ook weer ja. heel simpel. Maar het is uh, duidelijk dat als je... Laten we even, als we, als we een broerproeverij ja. zouden doen... We hebben drie glaasjes wijn, uh, maar je weet niet wat u drinkt. De een uh, is natuurmonumenten en de andere is de QV staatsbosbeheer... en dan hebben we nog uh, de vintage uh, landschappen. U proeft het verschil niet. Is dat erg... Misschien, misschien niet. Maar er zit heel veel overlap tussen. En je zou kunnen zeggen, als wij nou onze streek eigen landschappen willen behouden... het Esdorpen-landschap in Drenthe. Fantastisch. Laat dat nou vooral door een provinciale organisatie doen. Maar de landschappen houden zich ook bezig met de ecologische hoofdstructuur. Dus het nationale overkoepelende, dat snap ik dan niet helemaal. Uh, wij de vogellandschappen, cultuurlandschappen of wat meer robuuste natuur alle la Oostvaardersplassen... vergen een heel ander soort van benadering en expertise. Meneer de Graaf zit zou zeggen? te schudden. Daar ja, hij hij, volgens mij hij onderbreekt kijken. u even. Ja. Nou ja, kijk, ik denk met alle respect voor Johan van der Gonden... waar, waar gaat hij eigenlijk over? Wij zijn een vereniging. Het Natuurmonument is een vereniging met 700.000 700, leden. Die gaan over de vraag wat willen we in Nederland beschermen en wat niet. Onze vereniging, ons parlement, heeft twee weken geleden... nog eens gekeken naar de toekomst en gezegd... waar willen wij voor gaan de komende tijd? Voor het Nederlandse landschap. Voor het landschap als herbergier van biodiversiteit, van planten en dieren. Voor de cultuurhistorie die daarmee samenhangt. Voor de rust, de ruimte en de stilte. Voor al die variëteit. In de grote wildernis, bij de stad, landgoederen die wij beheren. Wij gaan voor het geheel... En dat is aan onze leden om dat te bepalen. Dus wie zijn dan anderen om te zeggen... dat wij ons zouden moeten specialiseren op het een of op het ander? Denk overigens even aan de geschiedenis van natuurmonumenten. Mensen als Van Tienhoven, uh, uh, partijsten natuurlijk, die het land rondgingen. En overal waar natuur- en, en, en mooie landgoederen in het gedrang kwamen... daar collecteerden ze ze, daar verwierven ze die. Dat is onze geschiedenis ook. Ja. Die pluriformiteit, ook in ons bezit, vind ik een grote waarde. En daar gaan onze leden over. Ja. Met alle respect, niet Johan van der Gronden. Dus u zegt samenwerken waar, waar het kan... maar, maar niet omdat uh, Van der Grond het zegt, meneer Van der nee, de nee, Gronden. Maar... Nou... Het is ook niet mijn bedoeling Even, La, om de radio microfoon ja, nee. <coughs> invloed uit oefenen op natuurmonumenten. Maar ik denk wel dat het goed is en overigens dat debat loopt... Uh, nu al in brede zin. Er zijn ook twee conferenties geweest... rond Woudschoten voor de zomer en daarna. We kijken als brede natuurbeweging in Nederland... hoe we met een terugtrekkende overheid en met minder publieksmiddelen... toch effectiever kunnen zijn. En voor mij het allerbelangrijkste, en dat is eigenlijk de bijdrage... die het Wereld Natuurfonds aan deze discussie heeft geleverd. We zitten allemaal de afgelopen honderd jaar in een soort paradigma... van het stoppen van verder verlies... Ik vind dat we daarvan af moeten. Ik vind dat we in Nederland naar winst moeten. Qua landschappelijke schoonheid, qua biodiversiteit, qua biodiversiteit en qua soortenomvang. Dat kan alleen als je je anders organiseert en bereid bent... jezelf te organiseren voor het boeken van succes in de 21e eeuw. En dan moeten we niet met hak in het zand. Daar moeten we volgens mij opener in. Wij gaan uh, uh, afsluiten. Heren, uh, ter inspiratie dan maar. En wie weet dat het ook een beetje inspirerend is... dat kabinet Rutte II iets meer uh, uh, vergezichten ver laat zien. En iets meer geld ook. Uh, Joan van der Gronden van het Wereld van Zijn Jan-Jaap de Graaf. Heel hartelijk bedankt. En meneer de Graaf, ja, geniet nog even van de laatste maand. Toch ja. zwaait u af. Volskuil het bureau en ook weemoedigheid was het laatste deel. Dat is mij ook een beetje het geval. Ja, ja. Nou, geniet u nog de laatste maand. Heel veel bedankt. Nou, ik denk dat we het staartje Venoma laten zitten, want we zijn een beetje uitgelopen. Maar wilt u nou bijvoorbeeld als Jeanette Paramoor zelf uw kerstboom omzagen in Nationaal Park de Hoge Veluwe, waar het nu spectaculair mooi is? Geheel legaal en onder begeleiding van de boswachter. Ga dan even voor meer informatie naar vroegevogels.vara.nl. Ja, en op de site kunt u natuurlijk ook lid worden van onze gratis e-mail nieuwsbrief. En op de hoogte blijven van alle aanbiedingen en fotowedstrijden en dat soort zaken. Ook op de site de start van de nieuwe fotowedstrijd. Met als thema... Brrr. Steek uw neus uit het raam en laat u inspireren. Doe mee. Nu het nog kan. Nu er nog een klein beetje sneeuw ligt. Natine OVT met uh, Trooien en uh, Hans Goekhoop over zijn televisieserie De Gouden Eeuw. En wij zijn er volgende week weer. Dag. Dit alarm ken je. Maar naast deze sirene is er nu een nieuw aanvullend alarmmiddel van de overheid...